11 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De verkiezingscampagnes van de twee kandidaten voor het Amerikaanse presidentschap zitten erop. Als laatste besloot de republikein Mitt Romney zijn campagne. Dat deed hij in de staat Pennsylvania, waar traditioneel democratisch wordt gestemd. Vanochtend was hij in Ohio, een van de staten die vermoedelijk cruciaal worden voor de einduitslag. President Obama had zijn campagne vanmiddag al afgesloten in zijn thuisstad Chicago. Over een uur gaan de eerste Amerikaanse stembureaus dicht. In de staat Pennsylvania is een stemcomputer offline gehaald... omdat hij een stem op Obama in een stem voor Romney veranderde. Een kiezer zette een filmpje van het incident online... waarna het kiesbureau het euvel verhielp. Op het filmpje is te zien hoe de kiezer op het touchscreen op Obama's naam drukt... maar dat de naam van Romney wordt geselecteerd. Ook elders in het land worden wat problemen gemeld. Zo zijn er lange rijen in de staten New Jersey en New York... omdat veel kiezers daar door de orkaan Sandy een ander stembureau moeten vinden... Ook in staten als Ohio, Florida en Virginia worden lange rijen gemeld. Nauwelijks een week na de orkaan Sandy maakt New York zich op voor een nieuwe storm. Op last van burgemeester Bloomberg gaan alle parken en stranden van de stad morgen voor zeker 24 uur dicht. Weerkundigen verwachten morgen een noordwestse storm. Die is niet zo zwaar als Sandy, maar in combinatie met hoog water kan er opnieuw grote overlast ontstaan. Bewoners van laaggelegen gebieden van de stad New York worden uit voorzorg geëvacueerd.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 De verhoging van de assurantiebelasting moet volgend jaar ruim 1,2 miljard euro opbrengen. De VVD in de Eerste Kamer heeft grote moeite met de plannen voor de inkomensafhankelijke zorgpremie. De fractie vraagt zich af of de kosten van de zorg wel genoeg kunnen worden beheerst. Volgens fractievoorzitter Hermans geeft de VVD in de Eerste Kamer pas een eindoordeel als de plannen door de Tweede Kamer zijn aangenomen. Als de VVD zich tegen de plannen zou keren... zou dat uiteindelijk betekenen dat er in de Senaat geen meerderheid voor is. Nederland geeft 2 miljoen euro extra om Turkije te helpen... bij de opvang van Syrische vluchtelingen. Het bedrag gaat via het Nederlandse Rode Kruis... naar de Turkse Rode Halve Maan, zei premier Rutte in Turkije... na een ontmoeting met zijn collega Erdogan. Nederland stelde voor de opvang eerder al ruim 11 miljoen euro beschikbaar. In een pluimveebedrijf in de stad Fresno in Californië... heeft een medewerker twee collega's doodgeschoten en daarna zichzelf. Een man overleed in de fabriek, de andere bezweken in het ziekenhuis aan hun verwondingen. De man van 42 was een paar uur aan het werk toen hij begon te schieten. Wat een bezielde is niet bekend. De protestantse kerk Nederland roept staatssecretaris Steven op... een oplossing te zoeken voor het tentenkamp met afgewezen asielzoekers in Amsterdam... De PKN is niet van plan om de groep asielzoekers kerkasiel te verlenen... zoals in het verleden wel gebeurde. De kerk zorgt wel voor veldbedden en slaapzakken in het kamp. De protestantse kerk vindt de groei van het kamp zorgwekkend. Eerst zaten er 60 mensen en dat zijn er inmiddels 106. Morgen vergadert de Amsterdamse gemeenteraad... met burgemeester van der Laan over de situatie. Twee bewoners van het woonwagenkamp in Waalre... hebben zich gemeld bij de politie. Ze zijn aangehouden. De twee werden gezocht in verband met de vondst van een partij grondstof voor synthetische drugs op het kamp in juni. De bewoners van het woonwagenkamp in Waalren liggen al geruime tijd overhoop met de gemeente. Wubbo Okkels heeft op de tweede dag van zijn zeereis naar Aruba moeten afmeren in New Haven aan de Engelse kust. Het weer was heel anders dan voorspeld, zegt Okkels. In plaats van de verwachte matige noordenwind kreeg zijn milieuvriendelijke schip Ecolution harde wind tegen. En ook kwam er water in de motoren. De kustwacht heeft de Evolution naar de haven gesleept. Ajax heeft in de Champions League goede zaken gedaan door een 2-2 gelijk spel uit tegen Manchester City. De Amsterdammers stonden na kwartier al met 2-0 voor door doelpunten van Sim de Jong, maar zagen de Engelsen in de tweede helft langzij komen. Vlak voor tijd werd een doelpunt van Manchester nog afgekeurd wegens buitenspel. In de pool leidt Borussia Dortmund, dat uit met 2-2 gelijk speelde tegen nummer 2 Real Madrid. Ajax staat derde met vier punten uit vier wedstrijden. En Manchester City is hekkersluiter met twee uit vier. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen of motregen. Het wordt vannacht een graad of acht. Overdag grijs en ook dan van tijd tot tijd regen. Dan wordt het ongeveer elf graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig met enkele buien en weinig zon. Dit was het NOS Journaal.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 ontdek de wet van Lexens ga naar lexens.com Macro Bosch wasautomaat gegarandeerd nergens goedkoper 369 euro Nacht, vrienden het wordt tijd voor mij te gaan Was ik nog te zeggen had.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 17 type Nederlanders stonden er geloof ik op die lijst. Inclusief een stratenmaker en een alleenstaande miljonair. Hoe gaan de kabinetsplannen voor hen uitpakken? En voor mij? ZZP'er, sterk variërend inkomen, geen pensioen, wel een man met een pensioen, eigen huis met hypotheek, geen kinderen. Zou het CPB ook even willen uitrekenen hoeveel ik er eigenlijk op voor of achteruit ga? Goedenavond, hartelijk welkom bij Met het Oog op Morgen. Ja, een spannende avond natuurlijk aan de vooravond van de verkiezingen in Amerika. Ook al komen er voor twaalf nog geen uitslagen binnen. Maar ik spreek wel met correspondent Wessel de Jong... en natuurlijk zijn onze vaste watchers Boris Dietrich en Michel van der Hoek ook van de partij. Maar ook in eigen land is er genoeg te beleven. Straks Wilma Borgman ergens in het land bij de morrende VVD-aanhang. De corifeeën van die partij trekken nu het land in om de boel te sussen... En de oppositie, wonderlijk verenigd. Buma, Roemer, Wilders en Pechtold. eist duidelijkheid over de koopkracht. En dan moet het niet, but, dat allemaal gaan uitrekenen. Financieel journalist Erika Verdegaal legt uit wat het verschil is met de koopkrachtplaatjes van het CPB. En tegen 12 uur heb ik contact met de Melkweg... waar Radio 1 de hele nacht doorgaat. Zometeen ook nog aandacht voor Griekenland... waar de bevolking de straat opging om te protesteren... tegen nog meer bezuinigingen. Maar nu eerst het nieuws van vandaag. november 6, 2012... Eindelijk is die belangrijke verkiezingsdag dan aangebroken. En het wordt spannend, dat staat vast. De beide presidentskandidaten kunnen nu alleen nog maar hopen en bidden. Het woord is aan de 120 miljoen Amerikanen met stemrecht. Ik denk dat het heel belangrijk is om vandaag te gaan en Ik denk dat het belangrijk is voor ons land. Ja, ik heb al Ik heb voor Obama Obama? Ja, really? want yeah. Romney is crazy. Ik zie het niet tot het licht dat ik het vier jaar later zag. Ja. Go Obama. And I think his focus is in acquiring as much money for himself as he can. That wouldn't be a problem for me to go and vote because where I have to go at is like walking distance. I, I love this. This just just no matter what happens, it's it's it's going to be great, it's going to be historic. Three of the guys are American in the band. And you, you know who they vote? voted for? Go Obama. Obama. In eigen land zijn we al een fase verder. Het kabinet loopt zich warm. Maar oververhitting dreigt nog voor het regeren goed en wel is begonnen. De onrust rond de gevolgen van het regeerakkoord heeft nu ook de Eerste Kamer bereikt. Nou, de VVD-Eerste Kamerfractie heeft vanmorgen het hele regeerakkoord nog eens een heel goed doorgenomen. En heeft laten weten, grote moeite te hebben met datgene wat ten aanzien van de zorgpremie staat. De partijtop probeert de gemoederen te bedaren. De Eerste Kamer is, is kritisch, zoals iedereen in de GVD uh, natuurlijk kritisch is. En dat hangt dan weer allemaal samen met dat we de uitkomst van uh, alle plannen nog niet kennen. Ik roep iedereen op om nu even te wachten. totdat we ook echt de feiten kennen, laten we daar niet op vooruit lopen. De oppositie ondertussen is best bereid het vuurtje nog wat op te stoken. Nu is het allemaal gemiddeld hier en mediaan daar. En je wordt gestrooid met cijfers en gegokeld. Nou, die geitenbrei aan uh, cijfers, want uh, je ziet dat het boom het bos niet meer. Mensen weten niet waar ze aan toe zijn. Morgen krijgt de Kamer meer informatie. De 20-jarige Tim Ribberink werd zijn hele leven gepest... en dat leidde ertoe dat hij een eind aan zijn leven maakte. Zijn ouders brachten dit naar buiten... om zo de aandacht te vragen voor pesten. Pastoor van den Berg las een verklaring van de ouders voor. Een kind dat door pesters wordt buitengesloten... mag zich nooit gedwongen voelen om te kiezen voor deze ultieme uitweg... In de ijssalon waar Tim werkte was iedereen dol op hem... en hij sprak nooit over het beste. De baas herinnert zich wel een incident van twee jaar geleden... toen er onder Tims naam een mededeling op internet verscheen. De baas trekt zich af. De baas heen, die poept erover. En ik stop een hoortje in, in mijn kont. de Tim. Nou, zo waanzin. Na mijn mening was diegene erop de uit... dat wij hem op staan voet hadden ontslaan of zo... Tot slot nog één keer de Pastor, die vanavond een herdenkingsdienst voor Tim leidde. Ik denk dat hij steeds, steeds eenzamer is geworden. Het is wel een vreselijk eenzaam sterven. Vanavond komen er misschien wel duizend mensen. Maar dan denk ik: Ja, je hebt zo eenzaam geleefd. Dat is toch haast niet te verdragen. We sluiten toch maar af met iets luchtigers. De koningin viert haar verjaardag volgend jaar in Noord-Holland. Eerst gaat ze naar De Rijp. Het dorp van Noord-Holland. Dus eh, wat dat betreft, eh, alles is hier leuk. Ik ben jarig op de Koninginnedag. Dus ik hoop dat eh, onze koningin van Borrel meeneemt voor ons. Een openbaring wordt dus voor de koningin. <laughs> en daarna naar Amstelveen. Nou, gezellig worden, Wat komen ze hier doen? Op bezoek? Op Koninginnedag? Op op Koninginnedag. Oh, koningin oh, dat is wel leuk. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en NTV. Ja. Uh, eerst naar Connie Kees in uh, Griekenland. Want naast Amerika staat ook Griekenland een belangrijke stemming te wachten. Dag Connie. Dag, goedenavond. Ja, ja. Morgen gaat het parlement stemmen over het nieuwste bezuinigingspakket van 13,5 miljard euro. Zal het erom spannen? Ja, ik denk het wel. Want de coalitieregering wordt weliswaar gesteund door drie partijen, heeft een ruime meerderheid in het parlement. Maar de kleinste partner, dus Democratisch Links, is tegen enkele onderdelen uit dat bezuinigingspakket. Uh, nou, het probleem voor Democratisch Links is dat alle maatregelen uh, in één wet voor zal zitten... en de parlementsleden willen ook niet tegenstemmen... maar gaan zich dus onthouden. Nou, dan komt het aan op de conservatieven en de socialisten in de regering... Uh, in het parlement, die met 159 van de 300 genoeg zouden hebben. Maar er zijn een paar rebellen bij de socialisten, bij de PASOK... en niet, niet iedereen heeft nog het boekje opengedaan. Hm, en wat houdt dat pakket in? Ja, het, het, is een, uh, het is een enorm pakket. Het is uh, anders dan de vorige. Het is de grootste met de meeste maatregelen. Uh, voor het eerst uh, zullen ambtenaren worden ontslagen. En daar, ja, daar durfde vorige regeringen toch niet aan. Dat was een taboe. Uh, en er wordt toch ook wel een poging gedaan om tot groei te komen. Bijvoorbeeld door gesloten beroepen open te gaan gooien. Aan de andere kant ja, worden toch weer gepensioneerden uh, hard getroffen. Want op hun pensioenen zal weer worden gekort. Het wordt dus spannend. Als het pakket wordt afgewezen, wat dan? Ja, dan uh, is er een probleem. Uh, premier Samaras heeft al een paar keer ja, nogal met veel dramatiek gezegd dat er dan chaos ontstaat. Het feit is dat uh, Griekenland die tranche uh, uit het noodpakket van 31,5 miljard euro nodig heeft. En de voorwaarde ervoor is dat dit bezuinigingspakket door het parlement komt. Ja, de politieke gevolgen kunnen natuurlijk dan verkiezingen zijn. Daar roept de oppositie natuurlijk al om. Ja, weer verkiezingen. Nou, ik hoop het niet. <laughs> maar goed, als het wordt afgewezen... dan ligt het hele overleg natuurlijk op zijn gat met de ECB ja. Ja, en de EU. Ja, dat, nou de ja IMF, niemand ja. kan dat natuurlijk precies voorspellen wat er dan gaat gebeuren. Uh, maar goed, de, de inschatting is hier toch dat uh, de regering Samaras met een kleine meerderheid toch, doorheen komt. Toch wel. Wanneer is de stemming? Uh, dus om morgen, woensdagavond. Waarschijnlijk rond middernacht. Oké. Okay. Goed. Nou, dan uh, horen we het weer van je. Dankjewel, uh, Corny Kezen. En dan gaan we verder met uh, de krant van vandaag. Met ja. Marielle Hagerman. Nou ja, of misschien wel morgen, ja, oh ja, morgen ja. De verkiezingsstrijd in de Verenigde Staten ja. bezorgde kranten veel hoofdbrekens. De uitslag die wordt rond vier uur vannacht verwacht en dat is nogal laat voor veel kranten. De Telegraaf en Trouwen hebben ons in ieder geval beloofd tot diep in de nacht door te werken... om nog zoveel mogelijk het laatste nieuws uit Amerika mee te kunnen nemen. De Volkskrant noemt het een brug die Samsom en Rutte liever niet hadden geslagen. De krant doelt op de brug die al binnen een week... de voltallige oppositie aan elkaar verbindt, van links tot rechts. Volgens de krant leverde het vandaag rond het Binnenhof ongebruikelijke plaatjes op. Onder meer van Buma en Wilders, gebroedelijk aan de koffie bij Roemer. Wat de feestweek van het nieuwe kabinet had moeten worden... is zo uitgegroeid tot het feestje van de oppositie. Toch waarschuwen de betrokkenen dat we ons daar ook weer niet te veel van moeten voorstellen. Zodra de koopkrachtplaatjes er zijn en ieder zijn eigen achterban moet bedienen... valt het front waarschijnlijk weer snel uit elkaar. In zijn opiniestuk zegt Hans van Zon van het AD... dat je om VVD-leden te herkennen nu maar twee woorden hoeft uit te spreken inkomensafhankelijke zorgpremie. Ze beginnen dan te hakkelen of trekken wit weg. De plannen van het kabinet Rutte 2 beginnen de VVD flink op te breken. Van Zon vindt dat de liberalen eindelijk een keer helder moeten uitleggen... waarom de invoering van de nieuwe zorgpremie goed zou zijn... en hoeveel iedereen ervoor gaat betalen. De ad columnist vindt dat het weerwerk niet alleen een taak is van de VVD. Hij meent dat coalitiegenoot PvdA nadrukkelijker verantwoordelijkheid moet nemen. Spits voorspelt een nieuwe taxioorlog in de grote steden met als grote winnaar de klant. Eindelijk. Die krijgt te maken met betere chauffeurs die ook nog eens vriendelijk zijn. Dat komt door strengere regels waaraan taxibedrijven moeten voldoen. Maar die taxibedrijven krijgen op hun beurt ook nog eens te maken met extra concurrentie. Er komen steeds meer bedrijven die zich profileren met de verhuur van auto met chauffeur. In de praktijk betekent het dat deze bedrijven zich aan minder regels hoeven te houden. Het grote voordeel voor de klant is volgens Spits dat die deze taxis gewoon op straat kan aanhouden. Tienduizenden mensen met een hypotheek moeten voor het eerst... sinds jaren weer een voorlopige aanslag invullen voor de belasting. Wie dat niet doet, kan volgens de Telegraaf fluiten... naar zijn maandelijkse teruggave. De Fiscus heeft besloten om 24.000 mensen de aanvraag opnieuw te laten doen... omdat ze elk jaar grote schommelingen hebben in de teruggave. Aanleiding voor de operatie is de nieuwe belastingwetgeving... die volgend jaar ingaat. De belasting zegt zo te willen voorkomen... dat huiseigenaren in 2014 voor verrassingen komen te staan. Het Nederlands Dagblad betreurt het dat de dankdag voor gewas en arbeid een besloten calvinistisch feest is geworden. Het is een dag in het najaar om dankbaar te zijn voor eten, voor werk en voor dingen die goed gaan. De krant vraagt zich af of het mogelijk is om er een volksfeest van te maken. Met een Nationale Vrije Dag onder het motto vergeet de crisis voor een moment en denk niet aan uw pensioen. De Tilburgse hoogleraar Van Rij vindt het een goed idee. Hij stelt wel voor om het te koppelen aan voedsel en natuur omdat het feest een achtergrond graaise oorsprong heeft. De hoogleraar verwijst daarbij naar het Amerikaanse Thanksgiving dat ook een eetfeest is. Maar in Nederland zou het wel een moderne inhoud moeten krijgen, een populair verantwoord feest met een duurzaam karakter. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Ja, de muziek vanavond staat ook in het teken van de Amerikaanse verkiezingen. Alle platen die wij draaien hebben iets te maken met de swing states in Amerika. De staten waar Romney en Obama erg dicht bij elkaar liggen. Die staten zullen beslissend zijn. Voor wie zich morgenochtend de nieuwe president van Amerika mag noemen. En we beginnen met Ohio. Neil Young. and Nixon's Van Neil Young, wie Ohio heeft heeft het presidentschap, zeggen ze. Neil Young schreef dit nummer in 1970 naar aanleiding van een bloedbad op de Universiteit van Kent State in Ohio, waar vier studenten werden doodgeschoten toen de nationale garde probeerde de rust te bewaren bij een studentenopstand tegen de Vietnamoorlog. Goed, we zitten lekker in de sfeer. We gaan meteen, meteen over naar onze man in Washington. Dat is uh, wat je lekker noemt, maar ja. Nou ja, in de Amerikaanse sfeer, <laughs> toch? Ja. Ah zo, ja, ja, okay, Zo nee, bedoel dat ik... de bloedbad. Ja, in dit, dit bloedbad. Ja. Oh nee, dat, nee, ik dacht in, in de Amerikaanse sferen. Want we, ik heb net verteld, we gaan alleen maar platen draaien uit Swing States. Dus ja, uh, zometeen nog uit Virginia. Maar goed, we gaan eerst naar Washington D.C. Westel, daar zit jij. Ja. Ja, de eerste presidentsverkiezing die je meemaakt als correspondent... Ja, dat is natuurlijk op zich heel bijzonder. En dat is heel iets anders dan zeg maar, de Vlaamse gemeenteraadsverkiezingen... Ja. die ik bijvoorbeeld ook uh, gedaan heb. Het ja. is, uh, en ook de Europese politiek heb ik natuurlijk heel veel gedaan ja. uh, in Brussel. Ja, Europese politiek is natuurlijk, ja, dat is natuurlijk eigenlijk helemaal niks publieks. Hè? Ik heb natuurlijk de verkiezing van Van Rompuy meegemaakt. Ja, dat verdient eigenlijk natuurlijk het woord verkiezing al helemaal niet. Hè? Dat is natuurlijk zo'n Byzantijns proces. Wat op zich natuurlijk zeer interessant is. Want je als, als Nederland nam je eraan deel. Als Nederlanders hadden wij natuurlijk een kandidaat. Dat was natuurlijk heel Spannend met, met balken en mm. in de tijd. Maar ja, het was wel vooral spannend voor mij... en natuurlijk absoluut niet eigenlijk voor het publiek... dat maar half begreep, half ik denk helemaal niet begreep... wat er eigenlijk aan de hand was. En de democratie hier, ja, die ligt echt wel letterlijk op straat. Zeker bijvoorbeeld toen tijdens die voorverkiezingen... begin van het jaar, als je dan naar New Hampshire gaat... en daar gewoon met kandidaten in een huiskamer staat. Dat is wel een feest, ja. ja. Heb jij vandaag nog stembureaus bezocht? Ik moet heel eerlijk bekennen dat ik dat vandaag niet gedaan heb. Ik heb het wel eerder gedaan, ben ik hier in Washington... naar ja. een, een stembureau geweest. En dat was een, een modelbureau. Daar kon je en met de computer en daar kon je met papier stemmen. Dat was alles fantastisch geregeld. Nou, er komen natuurlijk vandaag wel voldoende mm -hmm. berichten binnen dat dat absoluut niet overal even model gaat. Is in Pennsylvania bijvoorbeeld is er een stembureau dat als je daar op het knopje Obama drukte, dat dan je stem naar Romney ging. Nou, dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling. Natuurlijk, er zijn mensen die bijvoorbeeld uh, oproepen hebben gekregen om op 7 november naar de stembus te gaan, als alles voorbij is. Er zijn mensen in Philadelphia zijn er weg Gestuurd bij de stembureaus. omdat ze geen geldige identificatiepapieren bij zich hadden. Nou, de rechter had zojuist besloten. dat dat allemaal niet meer mocht. Dat iedereen gewoon mocht komen stemmen. Uh, New Jersey, uh, nou, dat is zwaar getroffen door de storm. Dat weet je. Daar heeft de gouverneur Chris Christie. Heeft er opgeroepen dat er nog langer, nog, nog deze week. gestemd moet worden. Ja. Ja, dat is natuurlijk een heel ingrijpende vraag die hij stelt. Kan hij natuurlijk ook ja. absoluut niet overgaan? Nou, lange rijen hebben we natuurlijk overal gezien. natuurlijk ook niet zo verbazend als je weet waar die mensen allemaal nog veel meer over moeten stemmen. Het is echt wel, uh, dat is ongeveer de makkelijkste vraag nog welke president je wil hebben. Er staan nog verder heel veel moeilijke vragen nog op, die, op die ballots, zoals ze heten. Ja. En heb je een idee wat voor motieven mensen hebben... om wel of juist niet te gaan stemmen? Nou, kijk, in die swing states, hè, daar zijn mensen... Uh, compleet gebombardeerd met, met, met spotjes. Daar is, is, daar is eindeloos aan de deuren gebeld. Daar, daar, daar is aan de deuren geklopt, gebeld, noem maar op. Daar is, bij mensen is er wel een bepaald soort vermoeidheid opgetreden. Uh, er kwam een hele vrolijke tweet kwam er vandaag voorbij. Dat zei: Het is geen election day, het is negative ad liberation day. Van, uh, eindelijk een einde aan al die spotjes. Dus juist voor sommige mensen kan ik me voorstellen... is dat een reden om misschien niet naar die naar die Gegaan, die eindeloze bombardementen. Maar ja, de, de, de, de, er staat natuurlijk heel veel op het spel tijdens deze verkiezingen. Echt, de, de, de, Waar de partijen, de beide kandidaten voor staan, is wel iets compleets. Ja, een heel ander Amerika. En dat is natuurlijk wel de, de belangrijkste drijfveer. Die fundamentele keuze die er nu gemaakt moet worden. Dat is natuurlijk wel voor de mensen de belangrijkste reden om naar die stembus te gaan, denk ik. Ja, Hebben Obama en Romney zich vandaag nog laten zien? Ja, geloof het wel. Ja, he? ze ja. hebben zich wel laten zien, maar heel veel bijzonders was het natuurlijk niet meer te horen. Hè, voor de, voor de voor de Democraten is natuurlijk, opkomst is cruciaal natuurlijk. Dus Obama, die verscheen nog in Chicago, waar hij nu op dit moment is... daar verscheen hij nog in zo'n phonebank... waar dan mensen worden opgebeld, yeah. opgetrommeld om naar de stembus te gaan. Nou ja, daar maakt hij dan een beetje de gebruikelijke flauwe grappen. Hè, dat hij, nou mevrouw, u zult mij wel kennen als hij dan yeah. de telefoon opneemt. Dat kan je natuurlijk allemaal verwachten. Romney, die is echt nog wel actief campagne aan het voeren geweest. Die is nog wel op pad geweest. Die, ging, die begon in Pennsylvania en ging daarna naar Ohio. Ohio, wat je net uh, liet horen, de beslissende staat wellicht uh, vandaag. Ja, god, daar kan je twee dingen over zeggen. Is dat nou juist een teken dat het de man uh, overloopt, bruist van energie... of is het eigenlijk onzekerheid dat hij nog uh, op het laatste moment... nog, nog, nog zo stemmen probeert uh, binnen te halen? In ieder geval, de partijen weten meer dan wij, die peilen nog weer zoveel ja? meer. Dus misschien weet hij wel meer dat er misschien nog in, in, in Pennsylvania... nog iets te halen is wat wij niet zien. Hmm. Ja, maar het is natuurlijk veel te vroeg, dat weet ik wel... Of kan je toch iets zeggen over die allesbepalende swing, States? Ja, het gaat. Ze hebben het hier over de Flova: dat is dat, dat allesbepalende drietal: Florida, Ohio en, en Virginia. Op zich de verwachting van Florida is dat het waarschijnlijk naar, naar Romney toe gaat. Virginia, een stukje kleiner, ietsje minder uh, zetels zijn daar. Uh, ietsje minder kiesmannen, kiesmannen staan er op het spel. Uh, ietsje kleiner, 13. Uh, compleet onzeker. Uh, Ohio, Obama heeft daar een, een, een lichte voorsprong. Maar mensen verwachten daar toch wel heel veel gedonder. Dat het, het, het Florida van 2000 met oh, alle ja. strijd over de alle ongeldige stemmen... dat dat, uh, uh, ja, dat, die, dat soort zich verplaatsen naar Ohio, uh, nu 2012... dat we daar een, een vergelijkbare strijd te zien kunnen, kunnen krijgen. Nou, uh, dank We horen je zometeen nog even aan het, uh, uit van, aan het eind van de uitzending, uh, Wessel. We gaan even naar uh, onze twee watchers natuurlijk. Boris Dietrich, die de Democraten op de voet volgt... en Michel van der Hoek, docent aan de Universiteit van Minnesota. Hij doet hetzelfde met de Republikeinen. Dag, mannen. Goedenavond. Ja, Boris Dietrich, jij bent in Canada. Vind je het nou niet jammer ja. dat je nou uitgerekend niet in Amerika bent? Ja, nou, maar ik ben over een uur uh, in uh, New York terug. Oh. Ik sta nu op het vliegveld van Toronto. Ja, daar moet ook gewerkt worden. Ja. En uh, ja, ik vond het wel jammer, want ik had heel graag gewoon door New York willen lopen... en naar zo'n stembureau gaan, zoals ik vier jaar geleden deed. Ja. Maar goed, dat zit er dit jaar niet in. Nee. Zijn die democraten oprecht optimistisch of zitten ze hem toch stiekem te knijpen? Uh, helemaal niet zo optimistisch. Oh. Ik, krijg, ik word echt overdonderd met allerlei e-mails van Obama, van Michelle Obama, Joe Biden, het campagne team En allemaal uh, uh, proberen ze je op te zwepen om naar de stembus te gaan. Uh, en ook allemaal dramatische teksten. Jouw stem kan het verschil maken. Ga je niet? Misschien gaat Romney winnen. Dus ze uh, ja. zijn helemaal niet zo zeker van hun zaak. Nee, nee. En krijg jij dat? Jij mag toch helemaal niet stemmen, hè? Nee, maar ik sta wel ingeschreven bij de Obama-campagne. En ze weten niet dat ik geen Amerikaan ben. Dus ja. ze, nou, ze proberen echt mijn ziel te winnen. Ja. Heeft Obama <laughs> de laatste dagen eigenlijk goed campagne gevoerd? Nou, hij heeft ook al zijn gezicht laten zien. En eigenlijk kan hij ook niet zoveel meer. Um, dus ja, hij moet ook een beetje proberen te relaxen. Hij is in Chicago, zijn hometown. En um, ja, daar moet hij dan op een gegeven moment gewoon voor de tv gaan zitten ook. En gaan kijken wat de uitslag wordt. Ja. Michel van der Hoek, hoe was uh, jouw verkiezingsdag? De straat nog op geweest? Uh, nou ja, ik heb vanmorgen gestemd, want ik ben wel stemgerechtigd, omdat ik uh, ook Amerikaan ben. Dus ik heb vanmorgen inderdaad gestemd in een uh, buitenwijk van Minneapolis. En daar, daar was het al uh, wel tamelijk uh, druk voor, uh, vroeg. Dus uh, um, ja, het, uh, het is plek, wel druk. Je ziet ook op de campus hier bij de Universiteit van Minnesota ook wel veel studenten rondlopen met stikkertjes op hun uh, jas van uh, ik heb gestemd. En, uh, ja. Ja. En nou zei Boris Dietrich net, er zijn nog ontzettend veel andere vragen die je moet beantwoorden. Wat bijvoorbeeld? Uh, nou, in Minnesota speelt bijvoorbeeld uh, dat er twee referenda zijn. Uh, tegelijkertijd één uh, over of, uh, of het, uh, het huwelijk moet gedefinieerd worden als alleen zijnde voor een man en een vrouw. En het ah. tweede is uh, heel controversieel ook, is of je uh, verplicht kan worden je identificatie te laten zien bij, uh, bij de stembus... En dat is nog niet ingevoerd in Minnesota en daar is dus een referendumvraag over. En Die zijn heel controversieel, spelen heel erg en het uh, is, is niet duidelijk wie daar, uh, wat eruit gaat komen. Ja. Daar komen veel mensen ook voor, de stem, naar, voor naar de stembus. Uh, zelfs al is Minnesota niet echt in het geding voor de presidentsverkiezingen. En moet je dan als je gaat stemmen op alle vragen antwoord geven of mag je gewoon ook alleen maar eentje in, invullen? Ja, je hoeft niet op alles te antwoorden. Okay. Al staat er bij een referendum wel bij. Als je daar niks invult, is dat automatisch een nee-stem. Okay. En uh, de, de, de laatste campagneweek van Romney, hoe is die gegaan? Uh, die is redelijk goed gegaan. Al is het natuurlijk wel enorm uh, overschaduwd door, uh, door de storm Sandy. Waardoor uh, uh, Romney echt ver, niet echt veel heeft kunnen doen. Uh, dus, uh, maar hij heeft het niet slecht gedaan, hoor. Maar helemaal op het eind is hij toch nog weer opnieuw uh, op campagne gegaan? Nou ja, dat, zijn, dat doen de kandidaten aan het eind allemaal. Paul Ryan is ook op pad geweest. Die is zelfs nog in Minnesota geweest afgelopen zondag. En Josh Romney, de zoon van Mitt Romney, was gisteren dan weer in, in, in Minneapolis, geloof ik. Dus uh, ja, ze, ze doen altijd op het laatste moment, willen ze nog die laatste slag binnenhalen. Dus uh, ja. ja, dat is dat, ja. Ja, Boris Dietrich, wat, wat gaat Obama eigenlijk doen? Stel dat hij verliest. Want dat kan. ja. ja. Dat wordt hem natuurlijk vaker gevraagd. Uh, hij probeert die vraag, of het antwoord daarop, te vermijden. Want uh, als je daar te diep op ingaat, dan lijkt het net alsof je al rekening houdt met een verlies. Maar wel, in een van de interviews heeft hij gezegd dat het hem en Zin, wat de uitslag ook zo zijn, goed zal gaan. En we weten eigenlijk allemaal dat hij erg genoot voordat hij uh, de politiek inging. Toen was hij professor, hoogleraar aan de universiteit in rechten. En de verwachting is dat, mocht hij verliezen, dat hij dan heel veel boeken gaat schrijven. En uh, toch in het publieke debat een rol gaat spelen. Maar hij heeft uh, wel Bill Clinton ingeschakeld om op in juist deze laatste dagen in die swing states een opwachting te maken. Mm. En uh, daar gaan ook weer allerlei verhalen over dat Bill Clinton dat maar heel graag doet. Niet zozeer om Obama te helpen, maar om de kansen voor Hillary Clinton ja. over vier jaar alvast. Want dat wordt gezegd... Is, uh, het pad gaan dat zij over vier jaar wil. Afgezien van het feit of Obama nu gaat winnen... Dat heeft daar niks er, geen invloed op? Nou, hij heeft natuurlijk wel belang bij dat Obama gaat winnen. Want dan heeft hij natuurlijk al, toch wel een, een, een toegang tot het Witte Huis. Als er gewoon daar zit, is het natuurlijk veel moeilijker voor de Clinton... ook om informatie te krijgen. Dus het is ook voor Hillary Clinton, voor, voor vier jaar... mocht ze uh, gaan bekendmaken dat ze over vier jaar presidentkandidaat wil worden... is het toch handig dat Obama gaat winnen. Vandaar dat met name... Is voor Obama. Ja, maar drie keer achter elkaar een, een democraat, dat is toch on, onwaarschijnlijk. Het is niet zo onwaarschijnlijk omdat Hillary natuurlijk een vrouw is die heel capabel is, erg geliefd nu in de Verenigde Staten. Toch wel in tegenstelling tot jaren geleden. Dus mensen houden van haar. Ja. Uh, iedereen kent haar. Ze is een vrouw. En het land is ook wel rijp voor een vrouwelijke ja. president. Dus als ze moe zijn van Obama na acht jaar, dan wil het helemaal niet zeggen dat Hillary's kansen nee, zo nee. klein zijn geworden. Oké. Okay. Michel van der Hoek, uh, wat, uh, wat gaat er met de Republikeinse partij uh, gebeuren als Romney verliest? En wie wordt daar dan de leider? Dat is best een complexe vraag, omdat met Romney, als hij verliest... de partij niet, niet per se ten onder zou gaan uh, in de Staten... en ook in de verkiezingen voor het Huis en voor de Senaat... doen de Republikeinen het eigenlijk best wel goed. Dus als Romney verliest, dan is dat echt wel een, een, een vraag over... Ja, wat, wat is dan het karakter van de partij en waarom zouden we hebben verloren? Dat zijn belangrijke vragen. En Die kan ik niet zomaar voor je beantwoorden. Dat is best een complexe vraag. Ja. En hoe ga je de ontknoping volgen? Uh, nou, ik uh, zal al flink voor de tv zitten. Ik moet ook nog een, uh, een artikeltje schrijven voor, uh, voor het Nederlands Dagblad. Dat moet ook nog uh, verschijnen, dus uh, uh, in de reactie op de verkiezing. Dus ik zal al uh, voor de buis hangen. Voor de buis. Boris Dietrich ja. ook voor de buis? Uh, nou, ik denk dat ik misschien toch naar het tuin ga. Tenzij uit de eerste uitgebleekt dat het, niet ik aan kop gaat. Dan heb ik geen zin om tussen al die mensen te staan. Maar het is altijd wel leuk om met honderdduizend mensen een uitslag te vieren. Je ja, dus ik het... denk naar Times Square. Ja, Times Square. Het viel even weg. En daar verzamelt zich dan een enorme menigte. Ja, vier jaar geleden waren daar honderdduizenden mensen. Dat zal nu uiteraard minder zijn. Ook omdat er weer een nieuwe storm is aangekondigd. Ja. Die morgen over New York gaat trekken. Uh, maar ik denk wel dat als het uh, naar uitziet dat Obama gaat winnen. dat daar heel veel mensen samen zullen komen. Goed, nou, we, we wachten het allemaal nagelbijtend af. Dankjewel, Boris Dietrich. En dankjewel, Michel van der Hoek. Graag gedaan. Ja, en dan gaan we weer zo'n uh, swing state uh, plaat uh, draaien. Uh, drie jaar geleden stond ze nog in de oogstudio... geboren op een Air Force Base in Swing State, Virginia. Ik heb het over Nico Case. Zij gaat zingen Maybe Sparrow. En als het aan haar ligt, gaat Obama winnen. Tenminste, als je haar Twitter moet geloven. Maybe Sparrow, you should wait. The hawks light till morning. You never beyond the gate you don't hear my warning Notes are hung so effortless With the rise and fall of Spell's breast It's a drowning dive and back to the chorus La-di-da, di-da, di-da La-di-da That glanced off metal wings In a thunderstorm Above the clouds The engine hums The sparrows pray Dat is Nico Case uit Virginia, een van de swing states. Nou, we verlaten Amerika, we gaan terug naar eigen land. De PvdA ging al bij de leden langs in het land om het regeerakkoord uit te leggen. En na alle consternatie van de laatste dagen zijn nu ook de Haagse vvd coryfee in het land ingetrokken. En politiek verslaggever Wilma Borgman is er gevolgd. Dag Wilma, waar ben jij? Mieke, de hartelijke groeten vanuit Fluitenberg. Oh, waar is dat? En jij weet natuurlijk gelijk dat dat bij Hogeveen ligt. Ik heb helaas niet kunnen zien hoe pittoresk het is, maar het is vast mooi hier. Yeah. Um, er was hier vanavond een van die uitlegbijeenkomsten... die de partij vorige week in aller eil heeft georganiseerd... in een poging om de binnenbrand in de achterban wat te blussen. En deze was dan georganiseerd door de regionale afdeling Drenthe. Tja, eerst maar even het nieuws van vandaag. VVD-fractievoorzitter Loek Hermans he, in de Senaat heeft bedenkingen over de inkomensafhankelijke zorgpremie. Wat kan dat voor gevolgen hebben? Uiteindelijk zou dat kunnen betekenen dat uh, het plan sneuvelt in de Eerste Kamer. Stel je voor dat het kabinet ondanks alle weerstand toch uh, uh, doorgaat met die plannen. Ondanks de woede in de achterban toch de zorgpremie door de Tweede Kamer loods. Nou die komt dan uiteindelijk bij de Eerste Kamer terecht. Stel je nou eens voor dat de VVD in de Eerste Kamer daar dan nee tegen zegt. Mm -hmm. Dan zou de VVD-premier een blauwtje lopen bij zijn uh, eigen senatoren. Nou um, dat is moeilijk voorstelbaar. Zover zullen ze het niet laten komen. Uh, die uitspraak van Hermans is een duidelijk politiek uh, ook richting de achterban, denk ik... dat het plan zo niet kan uitpakken als nu lijkt... en dat er dus opnieuw naar moet worden gekeken. Ja, heeft Hermans hiermee Rutte en de rest van het kabinet verrast... Ja, ik, dat, dat is moeilijk in te schatten. Die zullen niet meteen heel gelukkig zijn met uh, dat er opnieuw een deel van de partij tegen die zorgpremie is. Uh, deze keer een heel gezaghebbend deel van de partij, na de jongeren bij de JVD, na het wetenschappelijk instituut. De weerstand binnen de VVD wordt wel heel erg massief. Uh, ik heb zelf ook wel de indruk dat uh, Luc Hermans zelf hier nogal toegeprest is door de fractie van in de Eerste Kamer. Uh, Hermans was lid van het kernteam in de VVD. Um, dat was een, een groepje mensen dat niet heel gedetailleerd... maar toch wel bij de onderhandelingen was betrokken. Die heeft daar kennelijk uh, uh, niet op dat moment verzet tegen gepleegd. Dus dit verzet van vandaag... zal ook niet in eerste instantie van hemzelf afkomstig zijn. Nee, maar kan het ook strategie zijn? Extra druk op de Partij van de Arbeid om in te stemmen met wijzigingen? Ja, dat zou het gevolg kunnen zijn. Maar het zou ook kunnen dat ze gewoon inhoudelijk naar de plannen hebben gekeken. Want uh, als je naar nou die plannen kijkt... die zorgen voor banenverlies volgens het Centraal Planbureau. Die zorgen ervoor dat consumenten minder bewust worden van uh, de feitelijke kosten uh, in de zorg. Nou, dat is iets wat Edith Schippers nou juist wel probeert te bewerkstelligen. Dat we allemaal weten hoe duur het is. Uh, de plannen dragen ook niet bij aan de vermindering van de staatsschuld. Het is een concessie aan de PvdA. En die wil de uh, inkomens graag wat verdelen. En als dat dan moet denken ze in de Eerste Kamer dan liever via de belastingen. Het interessante is natuurlijk ook wel, het staat in het regeerakkoord... maar um, de Eerste Kamerfractie in de, um, van de VVD heeft zijn handtekening niet hoeven zetten... onder het regeerakkoord, dat doen ze nooit. Um, dus zij hebben uh, formeel ook de ruimte om uh, nee te zeggen. Ja, wie hebben er eigenlijk gesproken vanavond bij jou in Fluitenberg? Nou, de tactiek is dat uh, elke provincie de eigen Kamerleden oh, krijgt. Zo. Dus ja, ja. de, ja, de Drentse Kamerleden Anne Mulder en uh, Erik Zings... die waren naar uh, Fluitenberg afgereisd. En als uh, extraatje was hier ook nog staatssecretaris Frans Wekers uh, van Financiën. Oh, Oké. Okay. En wat voor geluiden en commentaar ving je op in de zaal... voordat die bijeenkomst begon? Veel gemoppen? wat zeggen ze allemaal over Rutte, nou, Mieke, je weet misschien dat ik de VVD al een tijdje volg. Ja. En ik heb me de afgelopen jaren wel uh, verbaasd over uh, de discipline... die het partijkader heeft weten op te brengen... in de jaren dat er met de PVV en de CDA moest worden geregeerd. Uh, er was uniform steun voor Rutte, er was weinig kritiek. De laatste dagen merk ik dat de stemming toch behoorlijk is ongeslagen. Mensen zijn ontzettend boos. Die zeggen hardop tegen mij dat ze Rutte niet meer vertrouwen. Dat ze denken dat hij zich heeft laten overdonderen door Diederik Samsom. En ze zeggen ook dat dit wel eens het einde van het succes van de VVD van de laatste jaren zou kunnen inluiden. Um, dat zeiden ze vooraf, um, voordat de bijeenkomst begon. Maar uiteindelijk ook tijdens de bijeenkomst ook. Dat deed bijvoorbeeld een oud senator, Jan van Heukelum. Luister maar. Voorzitter, ik ben kwaad. Ik ben echt ontzettend kwaad. We zitten hier allerlei mooie technische verhaaltjes te houden. Ondertussen gaat de partij met de knoppen. De leden lopen bij honderden weg. In de, in de, in de, in de opiniepeilingen donderdag 44 naar 27. Dat is het begin nog maar. En wij denken dat we die ermee kunnen repareren. Zo is het niet. Hoe is er in de lieve vrede onderhandeld daar? Hoe is er onderhandeld? Er hebben misschien twee mensen gezeten, met alle respect voor, voor Stef Blok en voor, voor Mike Rutte, die blijkbaar heel veel verzand van miljardjes hadden. Maar de ballenverstand waar van hoe de achterman reageert. De achterman is woedend. Maar de, mijn vraag is eigenlijk, en daar gaat het om: hoe denkt u die geest er in de fles te krijgen? U zult het terug moeten draaien. Of u wilt of niet? Ik begrijp de emotie zich. Ik begrijp de emotie zich. Ja, kun je zeggen, daar heb ik niks aan. Uh, Waar ik mee te maken heb is dat er een regeerakkoord op tafel ligt. Wij zullen zometeen moeten zorgen dat we dat zaakje fatsoenlijk gaan uitwerken. Waarbij we rekening houden met uh, a de afspraken die we hebben gemaakt en de geest daarvan. Twee, ook rekening houden met wat het betekent voor de mensen in het land. En ik kan aangeven waar ik maar zie om uiteindelijk met een goede maatvoering uh, het daarheen te leiden. Dat ook de terechte zorgen worden weggenomen. De VVD-kiezer, gemiddeld, voelt zich in de steek gelaten. Ik heb heel wat opmerkingen uh, gehoord. Ik ben ook uh, bijna 30 jaar actief binnen de VVD. Ik heb dit nog nooit meegemaakt, dat je het niet kunt uitleggen. We zullen uh, de, de nawee ervan helaas uh, merken, dat heeft ook Jan van Heukelen net gezegd... bij de eerstvolgende verkiezingen, dan krijg je een geweldige klap. Het vertrouwen is weg en blijft waarschijnlijk weg tenzij op hele korte termijn er duidelijkheid komt. En niet zo alleen duidelijkheid, maar ook op een acceptabele manier. Als het ging om de ziektekostenpremie, eh, laten we maar eerlijk zijn... daar waren we niet goed op voorbereid. Dat hebben we niet goed gecommuniceerd en daar moeten we ook gewoon eh, onszelf aanrekenen. We waren daar niet klaar voor. Dus het betekende toen die massa's mailtjes binnenkwamen... dat we op dat moment inderdaad gewoon allemaal overdonderd waren. En dat mag u ons... En dat mag u ons aanrekenen. Ja, dat was het Drentse Kamerleed Erik Zings. Die voelde een beetje de uh, emotie aan. En hij redde eigenlijk uh, staatssecretaris Wekers van Financiën... die het vooral had over aan de knoppen draaien, over uitwerking, over maatvoering. Hij had bezweringsformules, uh, maar de mensen in de zaal wilden erkenning. En die kregen die uh, uiteindelijk van Erik Zings. Nou ja, wat je man zei, de, die VVD van 44 naar 27 uh, zetels uh, in de peilingen... dat is natuurlijk wel ja. heftig, hè? Uh, gingen die leden eigenlijk een beetje teleurgesteld? gerustgesteld naar huis, of is er eigenlijk helemaal niets veranderd? Nou, je verspreking is niet voor niks, want teleurstelling <laughs> ja. was inderdaad wel... ja, dat was toch wel het overheersende gevoel. Antwoorden hebben ze eigenlijk niet gekregen. De, de onrust bij de achterban is dus ook niet uh, weggenomen. Niet over de inhoud van de maatregel. Uh, ik denk wel dat langzaam aan het idee is dat er doordringt... Uh, hoe slecht dit valt in het land... Uh, in tegenstelling tot de vorige week, toen de top met van alles bezig was... behalve met de woede in de partij. Nu is het wel het besef dat daar iets aan gedaan moet worden... maar ook vanavond hadden die drie politici daar op, die op het podium stonden... niets in de aanbieding... Uh, die uh, inkomensafhankelijke zorgpremie, die komt er gewoon, zei Zings. En de enige toezegging die Frans Wekers durfde te doen... was het herhalen van de tekst van uh, Halbe Zijlstra, de nieuwe fractievoorzitter... door te zeggen dat het maximaal uh, 4% koopkrachtverlies kan betekenen. Ja. Komen er uh, de komende tijd nog uh, veel van dit soort bijeenkomsten? En kunnen we misschien Rutte daar nog verwachten? Nou, de komende weken zijn er een heleboel gepland, in elke provincie wel een paar, maar met die regionale Kamerleden, want Rutte zelf heeft nog niets op zijn agenda staan, um, dat wil zeggen niets uh, dat te maken heeft met uitleg aan zijn achterban, dat is pas uh, voorzien voor het uh, congres op 24 november. Maar ik weet het niet. Ik heb vrijdagavond uh, was ik in Lunteren. Daar heb ik de ingehouden woede gezien uh, van de bestuurders uh, op mm -hmm. hun congres daar. Vanavond heb ik de uitgesproken woede gezien bij de Drentse leden. Als dit niet gauw een afdoende antwoord krijgt vanuit de top... dan uh, zou dit voor de VVD wel eens slecht kunnen aflo aflopen. Dus ik weet niet of Rutte kan wachten tot 24 november. Nee. De oppositie wil nu het NIBUD inschakelen. Hè? Het Nationale Instituut voor Budgetvoorlichting. Kan dat misschien nog soelaas brengen voor de VVD? Ja, wat, wat de leden willen is duidelijkheid. En als het uh, Nibud die duidelijkheid kan bieden... dan komt er misschien ook duidelijkheid over wat er nou precies de gevolgen zijn van die plannen. Want uh, de onduidelijkheid speelt de achterban echt ook parten bij het uitleggen... Van, uh, nou ja, van al die boze mailtjes die de mensen zelf ook krijgen. Dus als er duidelijkheid komt, dan lijkt me dat aan alle kanten een uh, goede ontwikkeling. Oké, okay, dankjewel. Wilma Borgman, die zit in Fluitenberg. Ja, ik had het al over dat Nibud. Dat moet worden ingeschakeld, dat Nederlands Instituut voor budgetvoorlichting, van vindt de oppositie tenminste. Ik praat daarover met Erika Verdegaal, zij is financieel journalist. Goedenavond. Goedenavond. Ja, ik dacht altijd dat het Nieburt een voorlichtingsorganisatie is over spaargeld en hoe je met je geld om moet gaan en zo. Zijn ze? Maar ze doen ook altijd koopkrachtplaatjes. Ja. En dat hadden ze nu eigenlijk nog niet gedaan. Ja. Uh, die koopkrachtplaatjes, die waren nu van het Centraal Planbureau. Die ja. vond ik op zich heel erg mooi, maar die veroorzaken heel erg veel onrust. Ja, en is dat niet beurt, uh, volledig onafhankelijk? Uh, nou, het Nibud is redelijk... Uh, ja, in dit opzicht zijn ze volledig onafhankelijk, absoluut. Ja, hoe ja. worden ze gefinancierd? Ja, maar dat, dat, ze, ze krijgen volgens mij wel ook mede gefinancierd door de financiële sector, voor een mm -hmm. klein deel. Maar dat heeft eigenlijk niets met die koopkrachtplaatjes te maken. Nee... Dus ik, maar dat CPB, je zei het al, die had zich ook al met de ko koopkrachtplaatjes bezig gehouden. Die ja. had al zes groepen onderzocht. Had ja. het CPB dan geen aanvullend onderzoek kunnen doen? Dat weet ik niet. Dat weet ik niet, maar het Nieuwe doet het op een heel eigen manier. Kijk, het CPB heeft van, alle, van zes groepen mensen een soort koopkrachtwolk gemaakt. Het uh -huh. zijn ontelbare ja. puntjes van allerlei situaties in een, uh, in een grafiek... Heel mooi eigenlijk, waardoor je kan zien, heel veel puntjes staan bij elkaar. En dan weet je, heel veel mensen komen, bijvoorbeeld uitkeringsgerechtigde alleenstaande zal weinig merken. He, dat kun je goed zien. Maar er zijn altijd puntjes die er heel ver van af zitten. Dus je ziet, hé, hey, er zijn ook mensen... Die, hebben, die gaan er 4% op vooruit. Of uh, die gaan er ineens 4% op achteruit. En je denkt dan, goh, zou ik nou zo'n persoon zijn? Nou, bij, bij het Nibud heb je dat probleem helemaal niet. Want het Nibud heeft 14 van die groepen, verschillende groepen, koopkrachtgroepen. En dat zijn gemiddelde, waardoor je op een gemiddelde uitkomt. Het geeft een veel... Ik denk voor de burger is dat veel fijner. Het veroorzaakt veel minder onrust. Ja, dus de manier waarop zij uh, onderzoek doen uh, moet uh, voor ja, minder onrust zorgen. Dat is het idee. Nou, ik, ik kan me voorstellen dat een burger daar minder onrustig van ja, wordt. Ja. Want kijk, als je, een, als je een, uh, alle verschillen uh, in een grafiek uitzet... dan krijg je bijvoorbeeld... het kan zijn dat een gemiddeld, dat een gemiddeld 0%... Uh, koopkrachtverschil uitkomt, maar dat je in werkelijkheid heb je natuurlijk allemaal verschillende mensen. Dat was altijd al zo hoor, ook met andere koopkrachtplaatjes. Ja. Maar in één in, in, in situatie, één iemand gaat er 6% op vooruit en iemand gaat er 6% achteruit. Dan zijn ze samen 0%. Ja. Bij het VPB zie je dan twee puntjes, bij het Nibud zie je dan 0%. Juist, dus bij het CPB kun je zien dat er meer variaties zijn? Ja, absoluut. Dus je kan niet zeggen, het CPB staat hoger in aanzien... of het Nibud staat hoger in aanzien? Nee, nee, nee. nee. Ik vind die CPB-plaatjes heel mooi... omdat ik over het individu schrijf. En ik, vind, ik weet gewoon, ik heb altijd een beetje een hekel aan gemiddelde koopkrachtplaatjes... Want het geeft helemaal niet de situatie van een individu weer. Ja. Maar mensen hebben evengoed het gevoel dat dat wel geldt. Ja. Dus voor mensen is het heel geruststellend. Want met zo'n plaatje van het CPB raken mensen in paniek. Die gaan dan bijvoorbeeld denken... oh, ik zal die min 6% wel zijn dan. Ja. Maar dat hoeft niet. Nou. En volgens mij weten mensen het in werkelijkheid ook eigenlijk helemaal niet. Nee. Goed, laten we hopen dat het iets bijdraagt. Dank je wel, Erika. we. Ja, ja dag. Tom Petty met Won't Back Down. Tom Petty uit Florida, een staat waar het erg spannend gaat worden wie er gaat winnen. Het nummer is zelfs gebruikt in de campagne van Obama. En Tom Petty heeft vandaag nog via Twitter al zijn fans opgeroepen om te gaan stemmen. Ik ga nog even terug naar Wessel de Jong in Amerika. Dag Wessel. Hoi. Ja, Is er al iets meer bekend? Zijn er al exit polls? Dat komt zojuist uit Florida, waar jij, nou, waar jij zojuist ja. wat komt nieuws vandaan. Daar hebben mensen te horen gekregen via, via robocalls, via dus automatische telefoontjes, dat ze morgen kunnen gaan stemmen. 12.000 mensen kunnen daar morgen gaan stemmen wegens problemen nu op dit moment bij, bij stembureaus. Dus de problemen die beginnen op dit moment al. Ja, wat raar. En verder uh, nog andere dingen die uh, bij exit ja, polls er zijn duidelijk al wat, uh, zijn geworden? Uh, ja, precies. Er komen natuurlijk al wat exit polls. Al niet zozeer over echt stemgedrag. Mensen zijn een heleboel dingen gevraagd. Mensen is gevraagd wat heeft nou de doorslag gegeven bij uw stem, bij het uitbrengen van de stem. 60% zegt de economie, hoe het met de economie gaat. Nou, dat is natuurlijk niet zo heel verrassend, nee. hè, zo'n uitslag. Want daar ging die hele verkiezing ongeveer over. Dus drie op de vier mensen zegt dat de economie nu in een, uh, in een slechte toestand is. Uh, oba uh, Romney heeft wel altijd, is altijd wel licht in de leiding uh, wat betreft wie, de, wie ze de economie het liefst zouden, hm. zouden toevertrouwen. Maar 39% van de mensen vindt toch dat de economie in een slechte staat is. 31% van de mensen vinden dat, die, uh, dat, die er, dat het er op, op vooruit gaat. Nou, in Ohio, uit Ohio, is ook nog een kleine exit poll uh, naar buiten hm. gekomen. Daar zegt 56% van de mensen zegt uh, dat Romney goed is voor de rijken. Nou, dat zijn dus dan waarschijnlijk niet ja. de mensen... Die die, uh, die op hem gaan stemmen. En 42, 50 van de mensen vindt dat Obama meer in touch met hun is. Dat dus beter ja. hun problemen aanvalt, nou, aanvoelt. Ja. Dus dat zijn waarschijnlijk dan de Obama-stemmers. Maar je ja. ziet aan de ja. eerste peilingen dat in Ohio uh, Obama toch ja, wel uh, ja. in de lead is. Ja, Oké, okay, dankjewel Wessel de Jong. Ik ga even naar de, de Melkweg, Want in de Melkweg in Amsterdam zit Tim Overdiek en Willemijn Veenhoven. Dag collega's. Goedenavond. Ja, hebben jullie vanmiddag geslapen om deze nacht vol te kunnen houden? Geprobeerd. Stiekem even geleden. Ja, echt waar. Maar goed, jullie gaan dus de hele nacht die verkiezingen volgen. Met wie gaan jullie allemaal spreken? Oh, met heel veel mensen. Natuurlijk met de correspondenten die we net hoorden. We hebben mensen in Boston ja. in Chicago, maar ook mensen hier in de Melkweg. Hans Anker zit al klaar om straks alle strategische ontwikkelingen te duiden. We hebben Geert Mak. Ja. Een uur aan tafel. Wie nog meer willen bij De oudste correspondenten, Philip Remark, hoofdredacteur van de Volkskrant is er. Margriet van der Linden van de Opzij is er. Ja, wie nog meer allemaal? Max Westerman. Max niet te vergeten. Terug van weggewerkt. Ja. Ja. Hey, en, en een maar die... Republikeinse en een Democratische dame die hier komen debatteren. En Luc, Luc Ickink, die twittert, die houdt alle uh, tweets in de gaten. Van over de hele wereld. En die verzamelt die. En die hoor je ook wel eens. Ja, ik ben wel een beetje jaloers. Want tijdens mijn uitzending zijn er natuurlijk nog geen uitslagen binnengekomen. Wanneer verwachten jullie de eerste? Nou, misschien zijn we heel, heel erg jaloers op Marcel en Lara. Dat die om 6 uur pas uh, kunnen bekendmaken wie in winnaar gaat worden. Het wordt een heel spannende nacht. Ja. Uh, althans, daar gaan we wel vanuit. Dus je moet echt blijven luisteren. Zo tegen het of vier weten we welke kant het op gaat. Dat hey. is, mijn, is mijn inschatting ja. althans. Ja, en de eerste belangrijke swing state, Virginia. Dat ja. weten we misschien al rond 1 uur. Tenminste. En dan sluiten de stembureaus. Dan zou de eerste belangrijke exit poll kunnen komen. Hé hey Wessel, nog even. Jij bent ook correspondent in. Nee, Wessel zeg ik. Tim, jij bent correspondent in Amerika geweest. Hoe is het nou om het nu vanuit hier te doen? Ah, uh, heel vervelend. <laughs> ik helemaal niks ja? aan. <laughs> dus was het leuker om daar te u, zitten? U, u, nou, het kriebelt wel natuurlijk. Maar Wessel die is hartstikke goed bezig. Dus ja. die, uh, ik ga me inhouden vannacht. En Wessel gaat, uh, gaat de bal in het doel stoppen. Hé, hey, en uh, wat hebben jullie daar? Bakken emmers popcorn, hamburgers, hotdogs, liters cola... stel ik me zo voor liter cola ja, liters om zo'n te blijven. Uh, ja, om één uur komen de hamburgers, heb ik gehoord. Uh, en we hebben uh, elkaar beloofd af, af en toe tegen de benen te trappen uh, als we wegdreigen te zeggen. Hey, is... en hebben jullie zelf nog een poeltje gemaakt wie er gaat winnen? Ja, ja. Die, ja, er is hier uh, volop er is één persoon bij die denkt dat Ronnie gaat winnen, maar de rest uh, Allem het allemaal allemaal. Opbouwen. Ook ja, uh, wishful thinking waarschijnlijk. Hé, hey, nog even, kunnen wij, kan ik nog even langskomen met de eindredacteur? Natuurlijk. Oké, okay, nou, dan Dat zien we je. Volle bakken in de melk. Oké, okay, ja, dankjewel, Tim en Willemijn. Morgen zit hier Clary Polak. Dag. En blijven luisteren. hè? vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan. Was ik nog te zeggen had, dauert een zigarette. En een letztes glas im Steen.